8 uur, Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Sjoerd van Keulen, voormalig topman van SNS-Real, is in het buitenland ondergedoken. Dat meldt RTL Nieuws. Hij zou van de politie het advies hebben gekregen om een aantal weken weg te blijven vanwege ernstige bedreigingen. Veel mensen zien van Keulen als de hoofdschuldige van het SNS-debakel. Na de nationalisatie van de bank was van Keulen het mikpunt van scheldpartijen in de sociale media. Van zijn huis verschenen in sommige media foto's. Mede daarom kreeg Van Keulen het advies om even te verdwijnen, meldt RTL Nieuws. De Nederlandse regering overweegt mee te doen aan de trainingsmissie in Mali. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten... tot een trainingsmissie die 15 maanden zal duren. Verwacht wordt dat ongeveer 20 landen zullen meedoen. Verschillende EU-landen hebben al een toezegging gedaan. Volgens minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft de Nederlandse regering nog geen besluit genomen. Er gaan bijna 500 Europese militairen naar Mali. Een aantal van hen moet de trainers beschermen. In de Mexicaanse staat Guanajuato is vogelgriep uitgebroken. Het gaat om een zeer besmettelijk virus waar pluimvee erg ziek van kan worden. Het virus verspreidt zich makkelijk van de ene legbatterij naar de andere... door bijvoorbeeld gereedschap en laarzen. 1 miljoen Mexicaanse kippen zijn besmet met het virus... en ook mensen kunnen besmet raken. De Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch heeft voor de rechtbank in Buenos Aires gezegd dat hij onschuldig is. Poch wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten tijdens de laatste Argentijnse dictatuur eind jaren 70, begin jaren 80. Poch toonde zich strijdbaar en ook gefrustreerd omdat hij terecht moet staan. Het weer vannacht in het noordoosten motregen. Morgen trekt de neerslag langzaam naar het zuidwesten. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. De rest van de week kouder en geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. Problemen bij Apeldoorn. Daar is een auto over de kop gevlogen op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Het is ook te merken op de A50, maar op de A1 naar Hengelo staat bij Knop het Beekbergen 2 kilometer. Je kunt er met enige moeite langs. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 Twee dingen. Twee dingen praat met twee generaties in hetzelfde vak. Dus je bent dus gevallen. Wat voor last heb je ervan? Want het doet dus pijn. Nou, gewoon eigenlijk alles. Alles? Ja. Als je niks doet, doet het dan ook pijn? Ja. Vandaag de huisartsen Jan en Marleen Kruithof, Samen in één praktijk. Goeiedag. Nou, vertel het eens. Ik ken een verschrikkelijke zeer goed. En dat zit hem hier, dokter. Langs de kant zo. Dus hier. Alice de Bruin in gesprek met vader en dochter Jan en Marleen Kruithoff. Ja, goedenavond Jan en Marleen Kruidhoff. We hoorden u beiden net aan het werk in het Zuid-Hollandse dorp Noorderloos. Dat ligt in Zuid-Holland. En uh, uh, we hadden wat fragmenten uit een serie... die ooit over u is gemaakt door de EO, de Dorpsdokter. En toen we een van die mensen hoorden... begon u allebei uh, een beetje te gniffelen. Wat, wat, wat was er zo grappig? Ja, het is altijd leuk om de taal ook weer te horen, vind ik zelf. Dat ja, en, en gewoon ons, ons vak zo, vind ik ook altijd wel mooi. Als dus je dan weer even met een afstandje kijkt. Wat gebeurt er nou? En hoe mensen zichzelf zijn? Ja, als ik het hoor, dan denk ik... ja, dan komt iemand met een pijntje in zijn voet... en de ander komt met een ander pijntje. Dan is het echt opwindend, de huisarts zijn? Zo, dat dacht ik wel. Ja, juist, juist dat mensen zo zichzelf zijn. Dit, ja, het gaat lang niet altijd om dat pijntje. Maar het gaat ook om alles eromheen. En wat is dat alles eromheen? Uh, gewoon het menselijk contact uh, wat dat je hebt en uh, dat pijntje staat vaak niet op zichzelf vaak zit daar ook weer een heel verhaal achter uh, en dat haal je er ook weer bij uh, je moet je vak ook een beetje interessant maken natuurlijk ja, hoe maak je een vak interessant geef er een je vader, die zegt helemaal niks nou ja ik uh, ik, ik, ik moest vooral lachen omdat ik uh, met die EO uitzending mezelf zo uh, terughoorde dat ik mezelf zo dat ook zo lekker mezelf was ja, en wat, en, wat, en, wat was er zo? Dat ik, en, en dat vond ik juist erg grappig om dat weer eens eventjes hier even te horen. En wat was u zo, zelf wat, wat hoort nou, u dan? Mijn taalgebruik. Hè, ik, wanneer ik mijn, mijn werk doe dan beijver ik me niet uh, in, het, uh, in, in het toepassen van het algemeen beschaafd Nederlands. Af en toe probeer ik iets wat streektaal uh, streek door te gooien. En ik, uh, ik, ik, ik probeer ook vaak taalgebruik van, van degene die tegenover me zit een klein beetje over te nemen. Ja, en dat hoorde u terug net? Dat hoorde ik een beetje terug. Ja. ja. Maar dan even wat als ik dan zeg, als leek hoor, onmiddellijk. Ik bedoel, u heeft er heel hard voor gestudeerd. Ik wil het absoluut niet belachelijk maken. Maar ja, zo huidpijn en de mensen die zeuren en die zitten in die wachtkamer die hebben altijd pijn, die hebben worden die helemaal gek van af en toe? Daar worden we totaal niet gek van. De kennis van die huisarts is natuurlijk om juist dat, dat, dat, dat ene alarmsignaal eruit te halen... en op het juiste moment de juiste maatregelen te nemen. Ja, dat is de grote kracht van, van, van, van de huisarts in zijn algemeenheid. Ja, wat is het, de passie voor het vak, wat u betreft? De passie, dat is het... het uh, het, het, het, op, het langdurige contact met, met, met brede gezinsverbanden. Uh, de contextuele geneeskunde noemen we dat wel eens een keer. Uh, uh, dat je langdurig, uh, vanaf van de geboorte tot, dat, tot aan het overlijden van gezinsleden... contact hebt met zulke, soorten, zulke soort gezinnen. En dat, dat vind ik juist het aantrekkelijke van het, van het vak. En dan met alle zaken die die, die mensen bezighouden uh, daarop. Op, op afroep mee, mee, mee te blijven denken. Ja, want u, u zit in een kleine gemeente. Hè? Hoeveel inwoners waren het ook alweer? Nou, 1600 in het dorp. 1600. De praktijk is wat groter, maar... Uh, ja, gemeenschappen maar je... zijn klein. Precies, en heb je dan toch een ander contact als huisarts... dan in een grote stad? Dat weet ik niet zo goed, want ik heb eigenlijk nooit... in een grote stad gewerkt... Ik weet het niet. Ik denk dat je in een stad ook wel kleine, uh, kleine gemeenschapjes in een grote gemeenschap hebt. Maar het is bij ons natuurlijk wel. Je hebt veel families. hele families die in zo'n dorp wonen. Mensen die er lang blijven wonen. Uh, en dan heb je wat je vader vertelt. Dat je dan ook echt iemand van de ja. geboorte tot het graf leert nou, kennen. Ja, dat je ook familieverbanden ziet. Dat mensen een beetje op elkaar lijken. En dat mensen op elkaar reageren. En als uh, mensen op elkaar lijken, hebben ze dan ook dezelfde kwalen? Ja, tuurlijk. Soms wel. Ja, ja? ja, dezelfde manier van omgaan met klachten... maar soms ook gewoon dingen die natuurlijk genetisch voorkomen. Ja, ja. ja heel erg. Ja. Heel even naar, naar waarom u dit vak bent gaan doen. Hè? Want uh, ik bedoel u bent 62, uw dochter is 36, u heeft nu samen die praktijk. Uh, ja, waarom, uh, Marleen Kruidshof, bent u dat gaan doen? Ik bedoel, waarom bent u uw vader achterna gegaan? Ja, wel omdat het het allerleukste vak is wat er is. De huisarts zijn, het is echt een buitenkantje. Uh, vind ik zelf hoor. Het is, het is um, als je uh, mensen interessant vindt, dan is het natuurlijk een heel erg leuk vak. En dan komt er dat hele medische stuk nog bij. Ja, Ik vind mensen ook, ook interessant. interessant ik zit gewoon ja, achter is, een microfoon. Elke maar avond. het is eigenlijk net zoiets: als je nieuwsgierig bent naar mensen, en bij ons komt er dan nog een, een zeg maar een soort technisch wetenschappelijk stuk bij. Uh, maar het is geboren uit interesse eigenlijk. Ja, is dat met u ook zo eigenlijk? Is het ook zo bij u begonnen? De interesse in de mens? Mm, ja, nou eigenlijk uh, ben ik geneeskunde gaan studeren per exclusionum. Ik was eigenlijk, uh, had ik net zo lief techneut geworden, maar uh, mijn, mijn, mijn, mijn beta-cijfers waren dat wat, dat wat te, te weinig voor. Uh, na vijf jaar HBS uh, vond men toen toch het beste, maar dat ik geneeskunde ging doen. En uh, eigenlijk was ik het daar ook wel mee eens. Ik heb altijd met veel bewondering naar onze huisdokter gekeken... die schuin tegenover ons reed ah, en woonde. ook dichtbij. En, uh, daar, die heb ik altijd aan het werk gezien, van enige afstand. En ik, uh, ik had er altijd wel bewondering voor. Ja, maar dus bij, bij, bij u beiden eigenlijk eenzelfde soort ja. achtergrond. U ziet eigenlijk iemand een vak uitoefenen... en dat uh, heeft die interesse gewerkt. Laten we heel even gaan luisteren naar uh, uw vrouw en uw moeder, wat zij zegt. En hebben we het vooral over uh, Marleen Kruid... of waarom zij dat vak is gaan doen. En als ik aan het spreekuur begon... en Marleen die hoorde kinderen of mensen praten... dan kon ik haar niet meer in de kamer houden. Dus dan, De mensen zaten er als de wachtkamer vol was op de trap... En dan, dan ging Marleen alleen daar ook bij zitten. En dan had ze een beer. En dan een hele verhaal van mijn beer is ziek. En ik dacht, ik moet om naar de dokter. <laughs> en, en ze speelde gewoon met de mensen die, die in de wachtkamer zaten. Ja, dat... <laughs> ja, zo ging dat dan in de praktijk aan huis, of niet? Nou, wel een beetje. Ja. Herinnert ja, u zich dat zelf? nog? Ja, dat herinner ik me nog wel, ja, dat het soms inderdaad, dat de wachtkamer overliep en dat mensen dan inderdaad in de gang zaten. En uh, visitesrijden rijden vond ik ook altijd erg leuk. Ik mocht nog wel eens mee. Nou, ik wist natuurlijk vooral dat de adresjes, voordat je een stuk ontbijtkoek kreeg. <laughs> Dat was vooral ook mijn interesse. Uh, uh, ja, dat herinner ik me nog wel. Ja. En, en de praktijk was erg Als in vader, huis. Als vader, ik bedoel, de praktijk was in huis. En dat betekende dat zij er met de grote neus gewoon bovenop zat. Ja, nou ja, wij hadden een, een ouderwets doktershuis. Waar privé en praktijk volstrekt in elkaar overgingen. Dus wanneer Marleen de bedje uitkwam. Uh, dan moesten die grote trap af naar beneden. En daar zaten, dan moesten ze de mensen een beetje opzij duwen. Want die zaten s ochtends om half acht. Begonnen ze al op de trap te zitten als de wachtkamer vol zat. Nou ja, dus die heeft niet anders geweten. Of je, je, je, je had daar privé van alles mee te maken. Als ze naar het toilet willen, dan kon het wel eens zijn dat er een patiënt op zat. Want die <lacht> uh, hadden maar één toilet. Dus uh, als de luier opgehaald moesten worden, dan kon de deur niet open. Want uh, de mensen die waren hun luier nog niet opwezen halen. Maar alleen is er... Helemaal mee vereenzeldig met het, met het huisartsenvak. We hadden de, de apothekersassistent. Vroeger hadden we eerst een mannelijke apothekersassistent... die later uh, wezen, wegens arbeidsongeschiktheid vervangen is door een, door een mevrouw. En daar assisteerden ze ook altijd mee. He, dat, dat vond ze geweldig om daar uh, in, in die pillenwinkel een klein beetje rond te stappen. En te kijken van hoe dat het allemaal, wat dat er allemaal door het luikje heen in de wachtkamer afgeleverd werd. Ja, dat kon eigenlijk niet anders dan zij zou kon in hun voetsporen precies. treden. Ja. Toch? Ja. Of is er nog ooit twijfel geweest bij u? Nee, twijfel niet. Maar ik heb wel uh, gedacht toen ik bezig was met mijn studie, van, nou, ik ga eens kijken wat dat er het allerleukste is. Uh, dus ik stond wel open voor alles. Ik hoef niet per se. Er is nooit druk geweest van. Goh, je moet huisarts worden. Helemaal niet. Uh, maar het, ja, het is gewoon het leukste vak. Ja, dus uiteindelijk. Kijk, dan, dan, dan word je huisarts. Maar dan betekent dat nog niet. Dat je per se dan bij je vader in de praktijk moet gaan werken. Waarom heeft u dat gedaan? Um... Om, omdat het me leuk leek, het is, de, de Noordloos, het is een, een, een fijn gebied om in te wonen. Het is, het is leuk om in zo'n dorpspraktijk te werken, waar dat je heel veel dingen nog doet. Het leek me ook leuk om samen te werken. Dus eigenlijk toen ik besloten heb om huisarts te worden, was het eigenlijk wel heel logisch om dan samen te gaan werken. En, uh, maar zo ja, logisch is... is het niet, hè? want u heeft nog een zus die ook huisarts is en die heeft dat niet gedaan. Nee, die is geen huisarts. Maar wel arts geworden. Die is wel dokter geworden. Ja, ja. maar die wilde, die wilde geen huisarts worden. Nee, nee, precies. Nee. Dus die kon ook niet in het gezin terecht. Uh, qua werk. Nou, we zouden had, ruimte had, kunnen had, maken. had, had, had gekund. <laughs> nee, ja. maar als ze geen huisarts is, is dat hier een wikker. Nee, maar ik heb, ik heb, ik heb het daar inderdaad wel voorgesteld. Zei van, joh, uh, Jasmijn heet ze van... Uh, uh, wat wil je? Hè? Moet, ik, uh, moet ik je plekje vrijhouden Of uh, moeten we daar geen maatregelen van nemen? Nou, toen zei ze van nou pa, ik wil absoluut geen huisarts worden. Ja, maar wij nee, kunnen ons dat doen. eigenlijk moeilijk voorstellen dat ze geen huisarts wil worden. Maar uh, ze vindt het dat toch dat een heel leuk om te ontdekken niet, of niet te nee, vliegen. Nee, maar zij gaat nee, heel nee, gelukkig nee. worden in een ander vak. Ja. Maar, maar toch, hè, want ik, ik probeer me dat even voor te stellen. Ik snap dat je de liefde mee hebt gekregen voor dat vak. Want dat kon bijna niet anders. Ik bedoel, die patiënten lagen nog net niet bij je bed. Maar dat scheelt dat is nooit geweest, hoor. Dat scheelde niet veel, dus je wordt uiteindelijk dan ook huisarts. Uh, maar, maar dan toch dat met je vader gaan doen, dat is toch een hele stap? Nou ja, eigenlijk is het ook een beetje uh, een natuurlijk proces geweest. Ik, ik, ik, ik had nogal wat, uh, wat bijbaantjes in die tijd. Dus ik was heel vaak van huis. Ik had dan meestal ook wel een, een huisarts in opleiding... die, uh, die, die nog wel eens wat, uh, wat praktijk overnam dan. Maar de, de keren dat dat... Uh, niet gebeurde, dan heb ik wel eens gebruik gemaakt van mijn dochter. En de eerste keren dat, dat uh, ze liep, dacht ik, een kooschap ergens. En ik had ook regelmatig dat ik zei, om er even bij zitten. Uh, uh, ik weet wel, de eerste patiënt waar je bij gezeten hebt... dat was een mevrouw die, die, die kwam met de depressieve klachten. En toen heb jij heel dat consult heb jij meegemaakt. En blijkbaar ben je daar echt wel enthousiast voor geworden. Ze reed, ze, als ik een bevalling moest doen in het ziekenhuis, ging ze wel eens mee... Uh, nou ja, dat was een, een razend enthousiast wanneer er zo'n kind uh, in die verloskamer ter wereld kwam. Uh, en later, toen ik, uh, toen ik vroeg of dat ze bij me in dienst wilde komen... omdat ik uh, beroepshalve vaak ergens anders bezig was... is dat, uh, is dat heel snel verlopen. Ja. Eerst is Marleen bij mij uh, gewoon komen werken... En, uh, toen dat uh, redelijk, redelijk goed leek te gaan, toen hebben we besloten om uh, maar uh, een maatschap op te richten. Ja. En, en wat vonden de patiënten ervan? Want mm, jij was toch een stuk, stuk jonger. Ik ga ook elke keer je zeggen en tegen u zeg ik u. Ja. U was ook een stuk jonger. Nou, u, u, u hoeft niet per se hoor. Nou, maar dat dat, uh, <laughs> Doe ja. maar. Ja. Jij was een stuk jonger, maar ja. wat, wat vond, hoe reageerden de patiënten? Volgens mij vonden de meeste mensen het wel leuk. Um, Echt allemaal? Nooit is een rare opmerking Nou, heel af en toe. En dat is dan vaak pas later. Dat mensen wel eens zeiden, het is ook wel gek eigenlijk. Uh, omdat je natuurlijk ook uh, ja soms gewoon een, een stukje andere geschiedenis met mensen. Inderdaad, ja, uh, kinderen waarbij je in de klas hebt gezeten. Of bij wie je vroeger thuis speelde. Dat soort dingen. Um, maar toch is ja, het is ook... Het verloopt eigenlijk gewoon heel natuurlijk. En het was, was niet wat... zo dat er een paar binnenkwamen en zeiden van ik, ik loop liever een deurtje verder. naar je Nee, ik heb vader. ooit één patiënt gehad, die zei na afloop van het consult van nou en dan moet je het nou nogmaals aan je vader vragen. Er is ooit één iemand geweest, en verder nooit meer. Maar dat zal waarschijnlijk een beetje pestiflerend geweest zijn. Uh, van van ik zal ze een beetje plagen. Gaat, ja. maar, maar heeft u nooit reacties gehad? Nee, nee, eigenlijk alleen maar positieve reacties. Iedereen vindt het. Prachtig dat ik mijn dochter zo, ver, zo enthousiast voor mijn vak heb weten te krijgen... dat ze, dat ze een uitstekende huisarts is in, in haar ja, bijna geboren dorp. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. En vandaag met Jan en Marleen Kruithoff. We hebben namelijk een serie uh, uh, over uh, uh, familieleden in hetzelfde beroep. Uh, twee generaties. En vandaag is dat dus de huisarts. En nou vergeet ik bijna die prachtige foto. Nog heel even dan over vroeger. Uh, Marleen, misschien kan jij het uitleggen. Wat zien we hier? Nou, dit is een foto uit mijn fotoalbum uh, van het dorpsfeest. Dat is eens in de vijf jaar. Heel Noorloos gaat dan uh, verkleed. En hier wordt uh, het consultatiebureau gedaan. Er wordt dus gewoon het consultatiebureau uh, uh, verricht en iedereen is verkleed in oude boerenkleding. Uh, en mijn vader is daar bezig om een kleinkind na te kijken... en ik sta er dus inderdaad letterlijk met mijn neus bovenop. Ik was <laughs> afsluiten van het verhaal wat we net uh, hebben gehoord. Want uh, we hebben het nu uh, gehad over hoe het allemaal zo gekomen is... en dat de patiënten in uh, Noorderloos het eigenlijk allemaal wel, wel prima uh, vinden... dat jullie dat nu samen doen. Maar de vraag is natuurlijk... Uh, ja, het klinkt allemaal heel positief... maar is er nooit zo'n lekkere vette ruzie in de tent... Nou echt, vette ruzie is er eigenlijk nog nooit geweest. Nee, maar nooit eigenlijk... meningsverschil over aanpak van een bepaalde patiënt. Ik kan me voorstellen, er komt iemand bij u, of bij Morleen Die heeft een klacht en, en Morleen zegt, ik denk dat dit het is. En u kijkt er nog eens naar en, als het zit opinion. niet opinion. Het zit niet in ons om daar vette ruzie over te krijgen. We ja. hebben het daar wel over. En soms hebben we wel subtiel verschil van inzicht. En soms ook wel uh, echt anders. Maar waar, waar, waar maar dan zit hem dat, dat verschil uit? in? Dan is dat een, een generatieverschil of is dat gewoon een vakmatig verschil? Uh, ik denk meer aan generatieverschil. Vakmatig lijken we erg op elkaar. Uh, maar uh, ik denk dat ik meer geneigd ben... om sneller uh, wat expertise van buitenaf in te roepen bijvoorbeeld. Of uh, iets meer onderzoek te doen. en uh, uh, ja, Voordat je meer ook zeker bent van je zaak... En, Jij bent wat pragmatischer, nou, ik, ik, dus ik jij meer, kan ook gewoon ik, proberen van... nou, de kans is heel groot dat het dit is, we proberen dat. En dan kijken hoe dat nou, het ik uitpakt ik ben eigenlijk inderdaad. meer een huisarts van vroeger nog... En dat en, is? Die, die, ...die naar de patiënt kijkt, die naar de patiënt die de patiënt Mag hopen onderzoekt. dat ik dat ook af en toe doe. <laughs> en die, uh, die, die, die, die verder niet de mogelijkheid heeft om een laboratorium in de achtertuin te hebben... Uh, die niet de mogelijkheid heeft om even snel een fotootje te maken... En die het uh, met, zijn, met, zijn, met zijn handen en zijn voeten en zijn ogen... en zijn gezonde verstand probeert op te lossen. En uh, dan heb ik wel eens een keer dat ik sneller tot een besluit kom dan alleen. Ja, en kunt, kunt u dat ook met een, een, een voorbeeld uitleggen? De, de, nou, een je ziekte dat iets, iets je beeldender je, je, wordt? Je, je, je hebt wel eens een keer dat er, dat, dat er een, een, een mevrouw van 85 bijvoorbeeld... die, die, die, die, die misschien een bepaald ziektebeeld heeft. Laten we de ziekte van Parkinson eens noemen. Die, die, die, dat is een ziektebeeld wat dat heel vaak voorkomt. En de moderne huisarts die leert in zijn, in, zijn, in zijn opleiding... dat een dergelijk soort ziektebeeld... dat draag je over aan een, aan een specialist. Die stelt de diagnose en die gaat die behandeling dan doen... Nou goed, wanneer ik zo'n patiënten tegen zou komen... dan kijk ik naar de context, naar het gezin waar dat ze in zitten. Hoe, hoe dat ze leven. En hoe ver dat ze van de bewoonde wereld afleveren, leven. En hoeveel moeite dat het hun zal gaan kosten... om weer naar zo'n specialist te moeten met alle gevaren van dien. Want mensen van 85 in de tweede lijn... die hebben grote kans dat ze de zaak eh, niet overleven. Dus ik begin dan heel snel... Mezelf af te vragen, van, gut, wat dat die, die neuroloog kan, dat, dat denk ik dat het ook kan. En dan begin ik er zelf maar aan. En dan lukt dat vaak heel goed om tot goede resultaten te komen. Ja, en Marleen, wat, hoe, zou, hoe zou jij het aanpakken? Nou, ik er moet dan wat meer drempels over om dat te doen. En als het heel lastig is, dan hebben we het daar dus ook samen over. Van, goh, wat is nou wijs om te doen? Moeten we ze iemand inderdaad nog uh, inladen en naar het ziekenhuis brengen een aantal keer, een aantal onderzoeken? Of moet je inderdaad gewoon praktisch kijken? En zeggen van nou, ja, hoe groot is de kans dat iets aan zal slaan? En uh, moeten we het gewoon proberen? Maar uh, daar kunnen we het goed over hebben, over het algemeen. Ja. En uh, daar, komen, daar komen we dus ook uit. Maar dat, dat is wel, dat is echt een generatieverschil, denk ik. Wat ja, maar goed, je, je denkt altijd bij, bij artsen ook wel eens aan, uh, aan medische fouten. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. dat, dat is toch ook... Als je he, het mensen op een verjaardag je hebt over de huisarts... dan komen mensen altijd met de meest vrees. Ja, absoluut, Jullie ook fouten. Ja. Ja, ja, jullie maken ook van allebei. Daar zit geen verschil in, van generatie ja, tot ja, het woord, generatie. Het woord fout gebruik je tegenwoordig niet meer. Dan hebben we het over een afwijking. Hè. Dat, dat is een ander woord. Maar uh, het woord fout, dat staat zo onvriendelijk. Maar wat gaat er fout dan? Wat gaat nee, er wel eens gaat, mis? Gaat, gaat, oh, je hebt er altijd achteraf wel dat er uh, uh, iemand iets blijkt te hebben... dat je denkt, oh, het was toch dat. Of dat, heb ik toch, uh, dat had ik eerder kunnen zien... Ja, ze zeggen bij ons in het dorp altijd, ja achteraf kijk je een koe in zijn kont. Dat is natuurlijk ook wel zo. Achteraf is alles makkelijker. En dan snap je ook beter wat dat er uh, aan de hand was. Maar tuurlijk, dat soort dingen gebeuren bij ons ook. En ik vergeet ook wel eens wat. En ik doe ook wel eens dingen onhandig. Maar dat is overal. Ja, maar en en dat, daar is geen verschil tussen de twee generaties huisarts... Of u praat er volgens mij, want u geeft nee. niet zo makkelijk toe dat u wel eens een fout jawel, maakt. wel, daar ben ik heel makkelijk in, hoor. He, wanneer ik dingen verkeerd zou doen, dan ben ik daar uiterst, uh, uiterst toegankelijk voor... Om dat, om dat te accepteren en erover te praten. Ja. En daar praat u ook dus met elkaar over? Zeker ja, wel, ja, zeker Daar moet je wel. elkaar op aanspreken. Ja. Onder, onderweg uh, hebben we het nog over iemand gehad dat we dachten van... Gut, had dit misschien beter gekund? Mm. Ja, dat onderweg dat... naartoe, bedoelt ja, u, in ja, de auto? Ja, ja. Dat, dat, dat, dat zou dan over iemand kunnen gaan... Waar, waar al lange tijd vele specialisten zich over hadden gebogen. En uh, wanneer zo iemand bij jou komt... Uh, en je stelt iets vast dat je denkt van... gut, uh, dat, dat, dat is een beetje vreemd. Maar dan denk je van... nou ja, eigenlijk hoef ik hier niet zo, zozeer over na te denken... want hij is bij vier, vijf specialisten loopt... die dus die zullen ongetwijfeld wel goed naar die meneer kijken... of naar die mevrouw. Nou ja... Uh, wanneer je als arts niet je eigen ogen en je eigen oren en je eigen handen en voeten gebruikt. En je vooral niet je, vergeet je eigen verstand. Dan kan je er wel eens met flink naast zitten. Want collega's kunnen totaal op de verkeerde weg zitten. Terwijl dat jij achteraf als huisarts van afstand toch uiteindelijk de juiste visie had. Ja, en wat, wat leert u van uw dochter? Wat leer ik van mijn dochter? Nou, het belangrijkste dat ik van mijn dochter geleerd heb... dat ik positiever gewoon in het algemeen in het leven moet staan... en positiever mijn vak uit moet oefenen. Ja, hoe zegt wat, ze dat tegen u? Wat, wat, wat zeg je dan tegen je vader? Dat gewoon die zo, niet zo knorrig. Niet zo knorrig, <lacht> niet zo ze. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oude zemelaar, ja. Oude zemelaar. Dat wordt wel eens een keer tegen me ja. gezegd, ja. Ja. Alleen als het echt nodig is natuurlijk. Ik ben, ik ben, maar ik, ik draai al een paar jaar mee. Dus ik, ik ken de beperkingen van mijn vak. En het nadeel van de beperkingen van je vak te kennen... is dat je af en toe wat sceptisch zou kunnen worden. Het woord cynisch wil ik nog niet gebruiken. Maar laat ik zeggen dat ik een, een, een scepticus geworden ben. Ben ik eigenlijk altijd al geweest. Uh, maar vroeger kon ik het lekker in mijn eentje doen. Want zij keek me niet, uh, niet op, op mijn vingers. Ik had hem wel eens een, artsen, een huisarts en opleiding... die me daarop aan zou kunnen spreken. Uh, maar daar kon ik het meestal uitstekend mee vinden... Dus die ook een beetje sceptisch. Maar alleen die. Ja, daar staat ligt ook een erg, zekere machtsverhouding in. Die he? staat erg positief <laughs> in het leven. Ja, dus die zegt dan van. Pa, pa, pa, pa, pa, een beetje positief. Nou ja, vorig jaar toen was het. wat was het? 2012, in januari 2012. Je moet ook af en toe besluiten nemen. Er zijn mensen die stoppen met roken, maar dat, daar zijn wij gelukkig nooit aan begonnen. Toen heb ik de nieuwe Jan uitgeroepen. Uh, zou, en wie is en ja, de nieuwe Jan? De nieuwe Jan, dat is de Jan die uh, het sceptische uh, liet varen... en alleen maar positief in zijn contacten zou opereren... positief in het leven zou staan... en volstrekt niet weer af zou glijden de negatieve kant. Nee, nou kennen we allemaal de, de goede voornemens. Dus heeft hij dat voorgehouden, Morleen? Nou, we moeten je er nog wel eens een klein beetje aan herinneren. Nou, en dan vind ik het erg leuk... Dan, uh... hè, dat ik zo toegankelijk ben voor de feedback... dat men dat tegen mij mag zeggen, ja. Van zeggen, wat heb jij vorig jaar met jezelf afgesproken? Tuurlijk, Nou, dan ga ik er weer vol tegenaan... Ja. om uh, weer vrolijk en, en fris en positief uh, in mijn vak en in het leven te zijn. Ja, dat, dat heeft u van uw dochter geleerd. En wat heeft uw dochter van, van u geleerd? Ja, wat ik denk ik voor jou geleerd... dat ligt eigenlijk op een heel ander vlak. Dat uh, is met uh, Soms zit je heel erg in het klein te kijken... bijna microscopisch naar wat is nou het probleem... en wat is er aan de hand... En als je wat meer uitzoomt en wat meer afstand neemt van het probleem... dan worden soms dingen ook duidelijker. Um, uh, dus als je dan inderdaad de, uh, uh, je, iemand heeft een probleem... en je kijkt dan naar de familie of naar wat iemand eerder al gehad heeft... Uh, dan vallen dingen soms ineens op zijn plek. En... Uh, dat, dat uh, op een andere manier gebeurt bijvoorbeeld ook in de ontwikkelingen van het vak. Elk jaar komt de regering weer met nieuwe maatregelen. Dan moet het allemaal anders en alles moet erop de schop. En daar moeten wij natuurlijk ook weer heel hard aan trekken. Alles moet er anders. Of bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, of Bijvoorbeeld, de hele zorgverzekeringswet ja. anders. Uh, het ene jaar is iets wel vergoed en het andere jaar weer niet. Het jaar erop weer wel. Nou, uh, en wat leer je dan voor je vader? Nou, jij hebt dat al zo vaak meegemaakt dat... Uh, je, je wordt er niet meer warm of koud van. Want volgend jaar is het weer anders. En het jaar erop ook weer. Dus daar kan je ook een beetje ontspannen over doen. De wereld draait door. Je vak blijft gewoon je vak. En, nou, het blijft en onge in grote lijnen blijft het wel hetzelfde. En dat zegt de nieuwe Jan dan tegen Morleen. Daar komt het dan op neer ja, eigenlijk. Ja, ja, en dat, dat, nou, dat dus helpt zegt hij dan natuurlijk weer. op een vrolijke, vrolijke <laughs> positieve manier. Zodat ze er echt zin in gaan krijgen om wat er gaan helikopter. Ja, ja, maar wel belangrijk dan dat ja, hij maar dat zegt. Dan kan zegt. je dat dus ook weer een beetje loslaten. Ja. en dat, uh, uh, dat is dan, Daarom is het ook wel weer fijn om iemand naast je te hebben met wat anciëniteit in het vak, dan... Ja. Uh, en, en wat is hij nou eigenlijk? Is hij nou uh, uh, papa in de praktijk? Of is hij Jan? Of wat is die, Of is die dokter Jan? Wat zeg, nou, voor de patiënten uh, is mijn vader de dokter. Ja, maar voor jou bedoel ik? Uh, voor mij? Um, nee, je bent, niet, je bent niet papa. Dat, uh, dat, nee, dat ben je gewoon thuis. Twee, twee de collega's samenwerkende hem? collega's. Nee, je bent gewoon een ja. collega. Ja, maar en, wat zeg je tegen hem? Hoe spreek je hem aan als je hem roept? Uh, dat weet je dat ik dat niet eens weet? Nee, Volgens mij noem je Jan, denk nou, ik. Als, ja, als ja, ik het, maar de, de patiënten, paard wel, uh, paard of Pa, ja. toch ook? Ja, ja, ja. Ik, dat heb ik niet eens zo in de gaten eigenlijk. In de, in, de, in, de, in de overdrachtelijke zin heb je het altijd over Jan. Maar in, wanneer ik echt aangesproken word, dan. Ja, als ik het tegen jouzelf heb, misschien de, wel. Ja. ja word ik nog dan gewoon paps genoemd. Hè? Paps? Ja, ja. <laughs> mij zeg ik dat echt nooit. Oh lachen. Ja. <laughs> Goed, nog heel even, want we zijn al aan het eind van, de, van dit gesprek. Want hoe, hoe lang blijven jullie nog zo gezellig bij elkaar die praktijk doen? Het bevalt mijn vader natuurlijk uitstekend om met zijn dochter samen te werken. Dus dat is echt... Uh... Tot je zeventigste geloof ik. Heb 62 ja. bent u nu, u mag nog vijf jaar. Ik, nou, contractu contractueel is vastgelegd dat ik tot mijn zeventigste mag blijven. Of ik moet uh, tekortkomingen mijn verstandelijke vermogens gaan, gaan laten zien. Dan heeft me alleen het recht om af te danken. Maar uh, zover zijn we nog niet. En uh, ik vind mijn vak natuurlijk nog verschrikkelijk leuk. En wanneer ik bijvoorbeeld uh, uh, uh, niet meer zou werken... dan had ik nou niet ook hier samen met jou weer uh, bij, uh, bij Radio Max gezeten. En zulke soort leuke dingen, die, die, die, die maken mijn vak erg leuk. Ja, dus u blijft voorlopig nog even door. Ik blijf voorlopig nog wel eventjes uh, in mijn vak. En dan neemt Marleen het uh, daarna over. En jij hebt ook weer kinderen, dus misschien dat die dan ook weer... Of oh, wie niet? weet, ze willen vast alle drie dokter worden. Ja, zitten ze nu al <laughs> zoals op die foto thuis, of niet? Ja, heel erg. Ja, ja? ze willen graag mee. Ja. Nu al? Zeker. En hoe oud zijn ze dan? Uh, acht, zes en vier. Ja, ja, dus dat is duidelijk. Allemaal dokter. Uh, allemaal dokter, nou, ja. Geweldig. Goed, mag ik jullie beiden danken voor jullie komst naar twee dingen. Twee generaties, daarmee spraken we twee generaties huisartsen. Jan en Marleen Kruithoff uit het Zuid-Hollandse Noorderloos. Goede reis terug. En misschien nog een ja. goed gesprek hebt u terug bij huis. Komt goed. Goed. Uh, Zometeen uh, op deze zender uh, de volgende uitzending op Radio N. BNN Today met Luc Ickink. Goeiedag, Luc. Hai, goedenavond. Over de Xbox, of waar gingen jullie het over hebben? Ja, onder andere over de Xbox. Die gaat uh, misschien gelanceerd worden. Tenminste, dat is de bedoeling, einde van de week. Uh, de PlayStation is het trouwens. Oh, niet, PlayStation. De Xbox. Oh, sorry, ja, sorry. sorry. Ja. Ja, ja, ik, ik heb ook... zo'n Xbox in huis, dus ik uh, denk dat dat alleen maar zo heet. Ah, okay. dus die speel je zelf op. Nee hoor, echt niet. Nee, liever niet. Niet die kan me even. Uh, nee, de, nachts, ik heb er uh, niets worden. mee, werkelijk. Oh, Oké. Okay, en okay. nou, wat heb je met happy hardcore en gewone hardcore? <laughs> niet in Style, geloof ik. Nee, helemaal niks. <laughs> <laughs> nou, daar gaan we het over hebben uh, in uh, today vandaag. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Goed zo. Dat wel. Eerst het nieuws, Juris de Radio 1, het nos journaal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 Nederland gaat mogelijk meedoen aan de trainingsmissie in Mali. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten... tot een trainingsmissie die 15 maanden zal duren. Verwacht wordt dat ongeveer 20 landen zullen meedoen. Er gaan bijna 500 Europese militairen naar Mali om het leger daar te trainen. En het dancefestival Tomorrowland krijgt in september... ook ergens anders in de wereld een editie. Het festival in het Belgische boom werd vorig jaar uitgeroepen... tot het beste festival ter wereld... Tomorrowland wordt georganiseerd door het Nederlandse ID&T... dat bekend is van de Sensationfeesten in Amsterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is één minuut over half negen. Goedenavond. Hij zat zes jaar in de Tweede Kamer en zorgde voor aardig wat politieke relletjes. Maar sinds vijf maanden is dat Haagse avontuur voorbij. En ineens zat hij samen met Ben Zon, en dus een lange Frans, op een eiland in een tv-spelletje. Nou, uh, Herold zo zometeen over het leven na de politiek. En Erwin Wennemas is er ook. Hij neemt zijn nieuwe help mee. Of die gaan we in ieder geval spreken. Dat is een Belg die voor 2010 nog nooit op het ijs had gestaan. Maar nu ineens toch derde werd bij het WK Allround. Is hij zo goed? Of is ze gewoon echt super makkelijk, denk ik dan. Uh, straks horen we het antwoord van Erwin Wendemars. Je kunt ons bekijken op onze webcam, dat is radio1.nl. En dan klik je op het knopje webcam. Eigenlijk heel makkelijk. En dan zie je onder andere uh, Dietje Paul Elstak zitten. Goedenavond. Ja, oh, snel koptelefoon op. Ja, dat is. Uh, ja, moet je, goed. je toch gewend aan zijn aan zo'n koptelefoon, uh, lijkt mij. Ja, daar ben ik zeker gewend, maar ik hoor mezelf alleen oh, Je niet. moet even aan het knopje, als je oh, een draadje oh. kijkt. Nou, dat gaat ook mee, er even uh. voor je fixen. Uh, held van de, van de 90s, ook weer van nu, want het komt weer helemaal terug, he, jou, uh, jouw muziekstijl. Heb je ja, hardcore, gewone hardcore. Ja. Um, even een paar keuzes hoor. Rainbow in the sky of the promised land, als je moet kiezen. Nou, dan zou ik zeggen the promised land. Ja? Ja. Grote Rit. Nee, nee, maar die, echt, die, die redenen nee. schrijf ik zo vaak niet te draaien. Dan, <laughs> uh, ja. Liever die anderen dan. Charlie ja. uh, Loners, Metal Theo of The Party Animals? Charlie Loners, Metal Theo. Ik bedoel, Theo is een maatje van me. Dus, uh, maar ik vind ze allebei goed. Oh, dus dat, keuze, dat geeft, ja. uh... Happy Hardcore of zonder de happy? Ja, Happy Hardcore ook. Nou, ja, ja, wel, ja, tuurlijk. ja. Maak geen keuze meer. Heel goed. Zometeen gaan we uh, praten over een nieuw project wat je hebt uh, in een club in Rotterdam. Daar hoor je zometeen meer over. Volg ons op twitter. Twitter.com slash bnntoday gaan we naar de sports. De man die aan de knopjes draait is roodmetig. Waar is Willemijn eigenlijk? Ja, die is, uh, die is een dagje uh, dag ziek. Dagje ziek, allemaal. Oh, ja, dat is kan gebeuren. Ja. Hij ligt in bed. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Goed. Uh, Steve McLaren die blijft vooralsnog gewoon trainer van SC20. De clubleiding ziet niets in een snel vertrek van de Brit als oplossing voor de huidige malaise. Voorzitter Joop Munsterman heeft niet overwogen om zijn trainer te ontslaan. Nou nee, we hebben daar afgelopen dagen niet aan gedacht. Ik bedoel, natuurlijk is het zo als je met supporters praat dat het sprake komt en, en, en dat die drukker is. En, maar dat is niet de eerste oplossing die je zoekt. De eerste oplossing zoek je en dat is ook als wij met elkaar een conflict hebben, met elkaar praten of als het tussen ons niet goed gaat om daar met elkaar over te praten en vandaar uit de oplossing te zoeken. De positie van McLaren staat onder druk... omdat Twente de laatste vijf competitieduels niet meer heeft gewonnen. De ploeg staat nog wel derde in de eredivisie, maar het moet anders. Dat beseft ook Sander Bosker. Dit volhouden tot het einde lijkt me heel erg sterk. Het zal op wel een bepaald moment komen dat het barst. Want uh, ja, zo'n lange doorgaan is natuurlijk uh, geen, uh, ge, uh, ja, niet iets wat wij als spelers en zeker niet... Uh, als die potten op zitten te wachten, alleen, hey, wij moeten het doen in het veld. De trainer kan heel veel aan meegeven en uh, ja, wij moeten het doen. En als wij bepaalde dingen in het veld niet doen wie we zouden moeten doen, kan de trainer daar ook niks aan doen. En dan naar Ajax, daar heeft Victor Fischer zijn contract met drie jaar verlengd. De Deense aanvaller blijft nu tot de zomer van 2017 bij de landskampioen, op papier tenminste. Fischer is 18 jaar en scoorde dit seizoen 8 keer in 21 wedstrijden. En dan tenslotte het Nederlands tennisteam. Dat speelt in de tweede ronde van de Europese-Afrikaanse zone... van de Davis Cup tegen Roemenië. Dat gebeurt op Greffel, op een indoorbaan in de stad Cluj. De wedstrijden worden, de wedstrijden worden gespeeld van 5 tot en met 7 april. De winnaar van die ontmoeting speelt vervolgens in september... om een plaats in de wereldsgroep. Kijk, dat gaan we al zo meteen in langs de langste lijn. Ja. Dankjewel Robben, mede. Okay. Waar is Jack eigenlijk? Jack, die is weer in huis. Oh. Die dacht dat hij vanavond moest. Die oh. stond. Uh, ik zeg, nou, ik ben er toch, dus laat mij het maar doen. Pak de auto dus, uh, en ga we naar huis. Ja, die gaat naar Londen. Oh. oh, ja, lekker. Ja. Ja. Leuke baan heeft hij eigenlijk, hè? Orlando is dit. Mooie platen op Black Light, Bowling Night. Black. I never Nederland 7 maart, dan uh, is haar albumpresentatie in Amsterdam... in Paradiso Orlando, Blacklight Bowling Night. Radio 1, PNN Today. Je hebt ze vast wel eens gezien. Groepen hangen jongeren bij een bushalte of in een park. Nou, tot zover natuurlijk geen probleem. Maar als ze uh, je gaan bedreigen, uh, dan moet je ineens gaan opletten, uiteraard. En dat staat ook in het nieuwe onderzoek... Jeugdgroepen en geweld van criminoloog Henk Verveda. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waar moeten we dan op gaan letten? Nou, waar we op moeten gaan letten is dat... Uh, op het moment dat je, ik heb, we hebben heel veel jeugdgroepen in Nederland. En heel veel is ook eigenlijk... eigenlijk ja, dat is wel vervelend, maar niet echt uh, extreem vervelend. of heel veel meer aan de hand. Mm -hmm. uh, jeugdgroepen die zich schuldig maken aan in intimidatie en bedreiging. Uh, daarvan zien we uh, dat uh, dat niet, heel erg, niet alleen heel erg vervelend is voor de slachtoffers. Maar we zien ook dat als jongeren daarmee beginnen... dat daar vaak, uh, dat, dat zich doorontwikkelt naar steeds erg, erg ernstige vorm van, van geweld. Okay. En dat is natuurlijk niet de bedoeling... Nee, nee, dat lijkt me ook inderdaad. En welke, welke vormen van geweld gaan ze, dan, gaan ze dan op? Kun je daar een, een, een aantal van noemen? Ja, nou je, je ziet vaak, het begint vaak met het treitel van bewoners. En dan zie je uh, soms intimidatie, bedreiging van ondernemers, bewoners. Uh, sommige groepen, jongeren, die gaan daar nog weer een stapje verder. Dan bedreigen ze bijvoorbeeld de professionals in de wijk. En dan moet je denken aan de postbode, maar soms ook zelfs de politie. En zo ontwikkelt zich dat maar door... Uh, jongeren die, dan, die, dat, die daar succesvol in zijn, en dat klinkt misschien wat raar, die, uh, die gaan dat langzaam een zeker onderdeel maken van hun, uh, van hun criminaliteit en dan zie je ook dat ze steeds meer geweld gaan plegen bij het plegen van delict. Nou, dan krijg je dingen als straatroof, gewelddadig, gewelddadig overvallen en zo uh, gaat het zeg maar van kwaad tot erger. Ja, nu, nu denk ik dat er heel veel mensen luisteren die denken van ja ik heb ook wel eens op straat gehangen, een beetje, beetje rondneuzen en zo en weet ik veel wat, ja, ach dat, dat doe je wel eens met vrienden, zo erg is het toch niet? Wat, wat, voor, je, wat voor soort jongeren zitten dan in die, in die, in ja. die groepen? Nou, nou, de meeste groepen zijn inderdaad van die, gro van die groepen waar heel veel jongeren wel eens toe behoord hebben. Uh, bij dit soort groepen zie je, ja, dat zijn groepen die vaak toch wat georganiseerder zijn. Uh, er zitten vaak uh, jongens in die, die toch wat meer uh, zeg maar in de leiding zijn. Hè? Dus uh, de, de leiders in de groep, wat meelopertjes eromheen. Uh, echte straatgroepen zijn het vaak jongens die echt uh, letterlijk opgroeien op straat. En uh, langzamer zeker uh, zie je dat uh, het gedrag steeds ernstiger wordt. Omdat ze ook zien dat het gedrag wat ze tentoonspreiden, zeg maar, succesvol is. Hè? Het levert iets op. Mm. Um, nou, daar moet wat aan gedaan worden, denk ik dan. Uh, is dat lastig? Ja, dat is best wel lastig. Uh, uh, de aanpak van intimidatie en bedreiging. Nou, we kennen natuurlijk de afgelopen jaren daar ook wat voorbeelden van. Hè? Gezinnen die weggepest worden in een, uh, in een wijk bijvoorbeeld. Uh, of uh, of buurtjes die geterroriseerd worden. Het is niet zo heel eenvoudig om dat zomaar even aan te pakken. Uh, dat vergt een goed zicht over die groepen in elkaar zitten. Ook zeg maar wie de echte leiders zijn en wat zeg maar, de meelopertjes zijn. Die meelopertjes die kun je nog wel pakken met preventieve maatregelen. Je kan de rol van schoolouders kun je daarop aanspreken. En degene die wat meer in de leiding zijn, zeg maar, die wat meer harder kennen dat soort groepen, ja, die moet je ook echt uh, uiteindelijk soms wel met het strafrecht uh, gaan aanpakken. Mm. Duidelijk, Henk Ver daar, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen Hero Brinkman, oud-Kamerlid uit Den Haag uiteraard. Maar ja, hij moest er vijf maanden geleden ineens mee stoppen. Hoe gaat het nu met hem? Dat hoor je zometeen. Je kunt ons volgen op Twitter, twitter.com slash bnntoday. En we hebben ook een Facebookpagina, facebook.com slash bnntoday. Gaan we naar... Ja. Leuk dat er toch nog een uh, grote glimlach op je gezicht komt, uh, Paul. Ja, ik moest net aan de net denken van... Uh, ik had toch gezegd de Probbenslamp. Ja, ja, ja, ja, maar wij vonden deze de leukste. Ja. ja, wij kiezen dan. Wie is er niet groot mee geworden, hè? Happy Hardcore, na de jaren favoriete platen van de kale gabbers... niet meer gehoord te hebben, lijkt het erop nu ineens... dat die Hardcore en Happy Hardcore weer terug is. En koning in het vak, vonden wij, was toch altijd wel DJ Paul Elstak. En uh, ja, je hoorde nu echt eigenlijk een van de grootste hits, hè? Rainbow in the Sky. Ja. Ja, het lijkt erop al dat er weer uh, nieuwe gloriedagen aan zitten te komen, ja het is eigenlijk dus je moet het eigenlijk los van elkaar zien dat, uh, dat ja de terugkeer van de happy hardcore zeg maar is eigenlijk gewoon een, een onderdeel van de uh, de s revival en uh, ja dat uh, daar zit happy hardcore natuurlijk uh, aan verbonden dat, uh, dat kan je niet onderuit natuurlijk ja. uh, maar uh, het is ook zo dat de laatste tijd gewoon de hardere stijlen op zich al ja de, de overhand nemen en je ziet het zelfs ja zelfs in de clubmuziek er wordt echt veel eigenlijk harder steeds harder zeg maar en, ja. uh, zelfs ja, hardstyle producers die voor een tiesto en zo muziek maken. Dus ja, dat zegt natuurlijk al wat. En uh, ja, de hardstel wordt ook groter, de feesten zijn groter. Uh, het wordt zelfs op de radio gedraaid, op uh, commerciële radiozenders. Hardstel, dus dat is ja, echt dus wel. dat is, wel is nu de muziek eigenlijk ja, voor de radio en Dus eigenlijk nog, ja, het is veel harder dan de happy hardcore. Ja, ja, ja, ja. qua intensiteit is ja. het natuurlijk wel iets anders. En ja, het feit dat dat gedraaid wordt en geaccepteerd wordt en uh, ja, toch wel een brede, breed vlak heeft, de, ja, lijkt het ons wel. Lijkt het mij wel uh, ja, logisch dat, dat je gewoon ook een club kan hebben die dat uh, ja, draait. De hele avond. Ja, nou, dat heb jij bedacht. I Love Beats heet het project. Afgelopen donderdag ja. ging dat, uh, is dat begonnen in saint in Rotterdam. Ja. Um, een nieuwe muziekprogrammering. W wat houdt het in? Nou, ik ben door, door de, ja, de eigenaar, zeg maar, uh, die wilde een andere richting op. En uh, ja, die zag ook wel dat uh, de hardere stijlen populair werden. En toen dacht ik, ja, wie moet ik hebben in Rotterdam ervoor. Paul Elston, dat ben ja, Wat draaien nou, ik, ze daarvoor dan in die club? Wat, uh, ja, het ligt aan het stadhuisplein. En uh, ja, eigenlijk, wat alle tenten draaien, de, het, het stadhuisplein eigenlijk. Dus gewoon de commerciële top 40, wat, uh, ja, Uitgaansmuziek. Uitgaansmuziek. Ja. En ze uh, ja, wilden zich onderscheiden. Nou, ik, uh, ik vond het ook een leuk idee. En uh, ik heb dan gedacht, wat, wat moeten we nou precies doen? Gaan we alleen maar hardcore draaien? Alleen maar hardstel draaien? Nee. Wat nu echt in is, ze is, noemen ze dan freestyle. En dat is allerlei hardere stijlen door elkaar. Dus dat houdt in dat je van uh, jump naar uh, uh, hardstyle gaat... dan naar hardcore, dan naar, naar happy hardcore... en dan weer wat uh, oude hardcore. Alles door elkaar. En uh, dat, ja, dat is gewoon uh, het concept wat wel het meest aanspreekt. Er zijn ja. steeds meer uh, freestylefeesten. Het belangrijkste is dan uh, bijvoorbeeld Pussy Lounge En die zijn altijd uitverkocht. Omdat de mensen juist over de, de hele avond... gewoon verschillende uh, stijlen horen. En niet alleen maar het één, één ding. Eens even kijken wat we dan gaan horen. We hebben een fragmentje daarvan. Paul Hals, takt, Damn. Damn. Ja, er zit wat uh, new kids doorheen. Kijk, uh, dat zijn de new kids. Maar dit is wel een beetje de stijl, hè? Dit is de, de, de, de, de hardheid welke kant op moet gaan daarin. Uh, ja, dat is ook nu in een, uh, zeg maar van bestaande nummers. Remixen maken, refixes. Uh, ja, een nieuwe versie. Die is niet... De, de oude versie is dan nog goed. Wat je net hoorde, is dan, zeg maar, heb ik uh, Forever Young onder handen genomen. Mm -hmm. De oude versie is, ja, blijft goed. Mensen zingen het mee, maar ja, de muziek eromheen is eigenlijk verouderd. En dan uh, gooi je er een, een beat in van deze tijd. Ja. En uh, ja, wat geluiden van deze tijd. En ja, dan heb je gewoon weer een nieuwe versie die je weer aanslaat en uh, dat je makkelijk kan draaien. Dit weekend begon het eigenlijk in Rotterdam. Hè? Is ja. het dan ook een beetje, ja, publiek aanvoelen? Oké, okay, welke kant gaan we op? eens kijken ja. wat ze leuk vinden. Uh, zeker, dat hebben we dit weekend uh, nu ja, al. Zien hoe het een beetje het, best, wat het beste werkt. En dan uh, ga je programmering of de DJ-programmering steeds een beetje aanpassen dat het het beste werkt. En uh, dat is uh, wat we de eerste weken doen. Maar uh, het concept blijft. En daarom heb ik het I love beats genoemd. En niet I love hardcore of I love hardstyle. Want dan ga je te veel op één ding richten. Uh, het is gewoon goede muziek waar die goede beat in zit. En daar gaat het eigenlijk om. En uh, ja, we gaan nou zoeken wat het beste is. Maar het, het blijft gewoon de hele avond gewoon de hardere stijlen. Dus ja. je gaat geen. Uh, house horen, geen dirty house weet je want dat dat wordt zoveel gedraaid. Ja. Dit is echt voor uh, het andere publiek, voor de liefhebbers. Nou, het is best wel film voor. Ja, ja, maar je ja. moet ja, maar je moet wel echt een, ja, een, een liefhebber ja. zijn natuurlijk. Ja, je moet daar ja, wel ja. even wat, wat voor wat voor publiek komt erop af, want het is niet uh, het is niet meer het, het, het oude publiek zoals we dat uit de jaren negentig kennen toen je ook zo'n revival had. Nee, klopt. Uh, het oude publiek was nou, dat je echt dughabbers zeg maar. Ja, nou, dat die, die zijn er uh, bijna niet meer. Je hebt wel een paar die nog steeds zo op feest verschijnen, maar dat zijn jou meer van de oude hardcore. De laatste dan zien van hey die vroegere tijden vond ik leuk, dus ik draag weer die ouwtjes en dit en dat. Yeah. Maar op zo'n ja gemiddeld feest tegenwoordig zie je ja gewoon alles door elkaar, gewoon mensen die normaal uitzien, gewoon ja, het is niet meer dat je zegt van zo daar loopt iemand die houdt van hardcore of zo. Dat nee, dat zie je niet zo snel Is dat meer. leuk hè? om voor, voor jou om te draaien ook dat, dat, ja. dat, het, dat het wat gemengder is? Ja, zeker ook, ook omdat er komen ook meer vrouwen op af. Nou, dat is sowieso belangrijk voor een club, vind ik. Ja. Als je alleen maar Rasten die helemaal op het dak gaan is wel leuk, maar ja, ik denk vrouwen zijn ook heel belangrijk in het uitgaansleven, dus ja. en die vinden het ook leuk. Die, ja, vroeger kwamen er, kwamen er minder vrouwen op dat soort op, op grote, grote hardstarfeesten. Ja, volgens mij wel. Ja, ik ja, ja. <laughs> hey, kijk even naar je vriendin, geloof ik. Ja, die uh, ja, die kan het baan, denk ik. Maar nee, dat is dat is gewoon zo. En, uh, maar nu, uh, tegenwoordig, ja, is het toch wel. Uh, ja, het vrouwengehalte is ook hoog. Ja, ja. Wat was de verhouding dit weekend? Was het toch weer 50-50 mannen-vrouwen? Ja, het zat. 40-60 doen. 40-60? Ja. Oké, okay. en dat doe nou, je het dan toch goed. voor dan? Ja, dan. ja dan doe je het voor. Ja, dan. Is de muziek ook anders dan in de jaren 90? Je ja had het net al heel, over heel een heel nieuwe anders. beat, maar wat is dan die ja, nieuwe heel beat? Anders. Kijk, ik, ik draai tussendoor heus wel uh, even door, uh, de Rainbow Sky ofzo, of zo, of Love You More. Ja. Maar heel kort, weet je, even voor de is even leuk. Maar daarna, ja, draai je weer gewoon uh, andere stijlen. Wat ik al zegt: variatie is belangrijk. Mm -hmm. En ja, het klinkt gewoon anders dan, dan vroeger. Uh, sowieso, kijk, wat nu ook heel erg in is, is bijvoorbeeld uh, een beetje de jumpstijl. Ja. Er zit lekker een, een goede, lompe beat in, maar ja, dat gaat als een, als een raket. Alleen, het is niet zo snel en agressief, zeg maar, als hardcore. Dus om de avond op te bouwen is dat heel goed. En uh, ja, het is wel veranderd. Het is niet de jumpstijl van een paar jaar geleden. Dat uh, Daar lijkt het niet ja, meer Ja, daar op. had je ook nog zo'n rage, inderdaad. Ja, ja. Ja. Nee, het is, niet, het is echt wel een serieuze, ja, dikke nummers zitten daartussen. En, uh, we, we pakken van alle stijlen Pakken we gewoon de beste tracks. En uh, ja, dat, dat gooien we door elkaar. Ja. En die dj's die dat uh, die draaien, die, uh, die kunnen dat heel goed, vind ik. Nu, uh, nu, wij lieten net ook even Rainbow in the Sky horen... en uh, we hadden het over Happy Hardcore, Maar eigenlijk is dat een soort afgeleide, geloof ik, van de, van de, van de hardere stijlen. Wat toegankelijker gemaakt misschien ook wel voor, uh, voor het wat, ja, wat me meer mainstream publiek, zoals ik. Uh, de, de, is, de, is, dat, is dat dan wel leuk om dat te draaien? Of ga je toch liever echt gewoon de, de echt harde kant op? Nou, wat ik persoonlijk leuk uh, vind om te draaien is wat ik eigenlijk... Ja, het Meeste doe en elk weekend, en het is gewoon voor het publiek staan uh, die ja, waar je alles voor kan draaien. Dus je, ik hou er ook van om van uh, ja verschillende stijlen door elkaar te draaien. Dus dan begin je langzamer, zeg maar, met met oude ouwe hardcore en dan, ineens, dan ga je door over naar de jump en dan uh, ja, dan ga je weer happy hardcore en dan weer gewone hardcore van nu. Uh, ja, lekker alles door elkaar en dat, dat vind ik het, uh, het leukste ja. en het werkt mee ook het beste bij het publiek. En uh, ze gaan altijd helemaal los en ja. Ik, ik, ja, als je het mij persoonlijk vraagt, vind ik dat het leukste. Kijk. Ik zou die leuk vinden om zeg maar, drie keer per avond... echt puur één bepaalde stijl uh, te moeten draaien. De variaties vind ik toch wel uh, leuk. Alles door elkaar heen. En uh, dat gebeurt dan in uh, Club Centro P in Rotterdam. I Love Beats met DJ Paul Elstak. Dank en succes. Dankjewel. Gaan nou, wij iets anders draaien, hoor. Even, even een beetje rustig. Uh, ja. Ja, ja, het is toch Radio 1, hè? Je ja, ja, wel, ja, ja, ja, ja, het ging wel goed. <laughs> The Danny Warhol's Bohemian Like You. Wat een mooie, uh, uh, mooie band altijd vroeger. Te, te gek. De Dandy Warhols hoorde je. Uh, en Bohemian Like You. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond, Hero Brinkman is de gast. Hij heeft natuurlijk vijf maanden nu stilgezeten. Nee, nee, ik heb gehoord, hij uh, is een bed and breakfast begonnen. Nee, waar? Is een boerderij, ergens in Noord-Holland. Ik ben benieuwd naar een ontbijtje Hero Brinkman. Beetje beemsterkaas. Borreltje erbij. Hij ging toch ook in een van of tv-programma mee? Sabotage, een soort Wie is de Mol meets Brick Brother. Dus Gaat ik... hij een liedje zingen, net als uh, heel veel nawijntje. Ik hoop niet dat hij zo diep gaat zinken. Nou, ik hoop het eigenlijk wel, want we hebben wel weer behoefte aan een nieuwe Hilbrand nabij. Maar zou hij weer de politiek in willen gaan? Ik zou hem wel terug willen zien. Ja, hij was wel de man die zorgde dat alles wat achter de schermen gebeurde, gewoon op tafel gegooid werd. Zou die Geert nog wel eens spreken? Zouden ze echt ruzie hebben? Ja, ze zeggen natuurlijk al van niet. Maar... Dat hij ook geen beste vriend meer zijn? Zou hij überhaupt vrienden hebben overgehouden aan die zes jaar in Den Haag? Geert heeft ook zes vrienden. Die ziet er alles hetzelfde uit, wel overzichtelijk. Een buffetje op een bord. Wat zou er eigenlijk van Hilbrand Nawijn zijn? Misschien is je een bed-and-breakfast begonnen in Noord-Holland. Ja. Dat zometeen hier in WNN Today. Het nieuws over de Blade Runner. Oscar Pistorius blijft zich maar ophopen. En desondanks blijft zijn sponsor Nike hem nog steeds trouw. Helaas is het voor Nike niet hun eerste sporter die behoorlijk negatief in het nieuws is gekomen. Maar hoe komt het dat we alleen Nike pech heeft met zijn atleten? We vroegen het sportmarketeer Bob van Oosthout. Een merk als Nike kiest bewust voor uh, rebelse types. Uh, Nike heeft altijd gekozen voor mensen die uh, hun sport een klein beetje uh, on the edge beleven. Hè? Dan heb je als merk jezelf natuurlijk ook voor te bereiden op situaties waarin zo'n held in één keer op een bepaalde manier in de problemen kan komen. This is de bal of Tiger Woods. Hier well, het Oh my goodness! Heb je gezien wat dat nou ja, Tiger Woods? Daar heeft uh, Nike in eerste instantie van gezegd: van wij blijven Tiger steunen, en uh, dat hebben ze tot het laatste moment uh, gedaan. En kijk, die die modeljongen van een Tiger Woods viel wel een klein beetje van het uh, Amerikaanse sokkel, omdat daar natuurlijk iedereen uh, nog steeds gelooft in de perfecte huwelijk, uh, de perfecte gezinssituaties, etc. Etcetera, etcetera, Maar dit uh, zegt natuurlijk eigenlijk helemaal niets. Over Tiger ze dat leed. In de mistvlaarde hier op Loes Ardide gaat hij zometeen over de streep komen. Lance Armstrong, hij pakt de etappe naar Loes Ardide. Want hier is hij over de streep. Ja, in zaken Lance Armstrong vind ik dat Nike eigenlijk te lang heeft getreuzeld met. Het innemen van stelling. Daar is wel een verklaring voor natuurlijk. Want de zakelijke belangen rondom Lance Armstrong en Nike die waren enorm. Nike kon niet alleen maar zeggen we stoppen met sponsoren. Nee... Dan hadden ze ook nog eens te maken natuurlijk met voor uh, uh, multi dollars aan waarde, aan goederen, aan producten waar dan natuurlijk ook iets mee zou moeten gebeuren. This time around cleanly, Williams got out nicely in lane four. Campbell's starting to move and Marion Jones has rocketed ahead of the field. Marion Jones, MJ, is doing it her way. Marion Jones winning in 11.06. Atlete Marion Jones, zeer succesvol atlete. Nou, die heeft voor uh, 100 tv-stations uh, uh, uit Amerika... al huilend toegegeven toch uh, haar prestaties uh, op basis van doping uh, te hebben behaald. Nou ja, dan uh, bedrieg je de sport, dan bedrieg je het volk. Daarvan heeft Nike natuurlijk meteen aangegeven... jongens, dit kunnen we niet tolereren, dus wij dienen nu alle banden te verbreken. Nike zal uh, ongetwijfeld voorbereid zijn op meer van dit soort uh, mogelijke uitwassen, waarbij ik er nog wel even bij wil opmerken... dat het natuurlijk ook in heel veel gevallen wel heel erg goed gaat. Kijk naar nou Roger Federer. Ja, daar gaat het inderdaad wel heel erg goed natuurlijk. Behalve dat hij niet het ABNAM bijvoorbeeld... Ik ben, het ook, tenon ik, tenon ik, heeft ik ben ook door Nike weer gesponsord geweest. Wat zeg je? Uh, je ben was, ik wat? ben ook door Nike gesponsord geweest. Dus dat dus gaat bij mij ook helemaal verkeerd aflopen. Ja, dat, uh, nou, nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. ja. Ik hoop niet dat je... een weet hoe bij jou thuis situatie is, maar... Mm. Uh, nou, het zal iets beter zijn dan bij de historisch. Vermoed ik zo. En we hebben je al. Je hoor je straks ook weer in deel 2 van BNN Today. En ook heren Brinkman is aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. We spreken we jou straks over het leven na de politiek. The N <laughs> Hij rijdt nog heel erg ontspannen, hij rijdt rustig, gecalculeerd. Maar ik snap niet waarom hij nu gewoon even ietsje harder gaat rijden. Het verschil is 75 honderdste van een seconde. Waarom moet het nu weer zo spannend worden? Hij pakt weer een tiende ten opzichte van Bukkoe. Nu gaat het ook harder, hoor. Daar komt die versnelling die Erwin Menemars wilde. Maar dan wordt armpje erbij. Hij laat het nog eventjes zien. De grootste allrounder aller tijden. Hier is die, de historie, geschreven door Sven Kramer in 131186. Vierde vijf is leuk.